Maar ik zal met het NOI-journaal. De Amerikaanse raket van de Artemis 2 maanmissie is gelanceerd. Daarmee zijn er voor het eerst in ruim 50 jaar weer astronauten onderweg richting de maan. De raket waarin ze zitten werd even na half één Nederlandse tijd gelanceerd vanuit Florida. Aan boord zijn drie Amerikanen en een Canadees die een ronde om de maan gaan vliegen. De astronauten komen verder van de aarde dan mensen ooit zijn geweest. De missie gaat tien dagen duren navo chef Rutte gaat volgende week op bezoek bij president Trump in Washington. Volgens de NAVO staat de ontmoeting al geruime tijd gepland. Trump zei afgelopen dag tegen de Britse kranten Telegraph... dat hij overweegt om de NAVO te verlaten. Hij vindt dat Europese NAVO-landen de VS niet genoeg steunen bij de oorlog tegen Iran. Trump noemde het Militair Bondgenootschap een papieren tijger... en zei dat hij al langer twijfelt aan de geloofwaardigheid van de NAVO... Milieuactivisten hebben bij Antarctica met opzet een Noors visserschip geraakt. Bij een ander schip werd geprobeerd de sleepnetten te beschadigen. De schepen zijn van een bedrijf dat kril vangt. Ganaalachtige diertjes die vooral voorkomen rond Antarctica. Kril is een belangrijke voedselbron voor walvissen en andere zeedieren. De activisten vinden dat er te veel van wordt gevangen. Bij de actie raakte niemand gewond.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 Het weer in het grootste deel van het land bewolkt met wat regen. Koelt af naar 2 tot 8 graden. In het oosten kan het een graadje vriezen. Overdag eerst wat regen, in de middag meer zon bij zo'n 9 graden. Dit was Denoman Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Je wel vroeg We'll So over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 Wanna take you in?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 story